7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Tweede kredietbeoordelaar overweegt lagere status VS, geen akkoord over bescherming walvissen en enorme wietplantage ontdekt in Mexico. Opnieuw overweegt een grote kredietbeoordelaar... de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten te verlagen. Deze keer is het Standard Poor's. Gisteren kwam Moody's met eenzelfde mededeling. Beiden waarderen de VS nu met een triple-A. Maar die status staat op het spel vanwege de politieke ruzie... over de aanpassing van het plafond over de staatsschuld. De gesprekken hierover tussen president Obama, de Democraten... en de Republikeinen zitten muurvast. De Republikeinen willen pertinent geen belastingverhoging. Vandaag wordt er volgens betrokkenen niet onderhandeld. Als er niet voor 2 augustus wettelijke afspraken zijn gemaakt over het schuldenplafond... komt Amerika in betalingsproblemen. Mocht de kredietstatus omlaag gaan, dan wordt het bovendien duurder voor de VS om geld te lenen. Op het vliegveld van Boston zijn twee vliegtuigen van Delta Airlines tijdens de taxiën met elkaar in botsing gekomen. Een van de toestellen, een Boeing 767, stond op het punt om met 204 passagiers naar Amsterdam te vliegen.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 Een aantal landen wilden stemmen over het instellen van een beschermd gebied voor walvissen bij de Zuidpool. Maar er kon niet worden gestemd doordat verschillende afgevaardigden boos de zaal verlieten. De commerciële walvisvaart is sinds 1986 verboden, maar Japan, IJsland en Noorwegen houden zich daar niet aan. De onderhandelingen tussen voor- en tegenstanders van de walvisvangst zitten al jaren muurvast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 De FBI onderzoekt of het nieuwsbedrijf van Rupert Murdoch ook in de Verenigde Staten telefoons heeft afgeluisterd. Daarbij zou het gaan om nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001. Republikeinse politici hadden om een onderzoek gevraagd nadat de Britse krant The Daily Mirror had bericht over de mogelijke wanpraktijken in de VS. Volgens de krant zijn politiemannen in New York betaald om de telefoongegevens door te spelen.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 Het Mexicaanse leger heeft de grootste marihuana-kwekerij uit de geschiedenis van het land opgerold. De plantage was zo'n 180 voetbalvelden groot en werd ontdekt in het noorden van Mexico, op 100 kilometer van de grens met de VS. Er werkten tientallen mensen. Het gebied was grotendeels afgedekt met een zwart net, zodat de marihuana-planten in de schaduw stonden. Vanuit de lucht was niet te zien dat er marihuana werd gekweekt. De drugs worden vernietigd. Journalisten van de BBC zijn rond middernacht begonnen aan een 24-uur-staking. Ze protesteren tegen het gedwongen ontslag van collega's bij BBC World Service. De Britse regering heeft het kijk- en luistergeld bevroren... en daarom moet er flink bezuinigd worden. In november vorig jaar werd er ook gestaakt bij de BBC... toen vanwege een aanpassing van de pensioenen. De journalistenvakbond zegt dat het publiek zeker zal merken... dat er vandaag gestaakt wordt. Dan is het weer nog bewolkt en vooral in het noordoosten en oosten nog regen. Vanochtend trekt de regen weg en breekt de zon door. Vanmiddag droog en afwisselend zon en wolken. Het wordt 19 tot 21 graden en er is weinig wind. Morgen eerst droog en vrij zonnig. In de loop van de dag toenemende kans op buien. En het wordt morgen zo'n 22 graden. ANWB Verkeersinformatie met drie files. Allereerst op de A4 Den Haag-Amsterdam, tussen het Ringvaart Aquaduct en Hoofddorp, twee kilometer na een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij Afrit Weidewormer, twee kilometer. En door een spoedreparatie op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Afrit Numansdorp en de Heijnenoordtunnel. Daar staat negen kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via de Moerdijkbrug.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Er dreigt nog altijd een schoorsteen om te vallen in Rotterdam. Onze vlaggever staat erbij, hoort hem zo. En we horen een gekwelde Robert Gesink naar zijn etappe gisteren. Eerst naar de staat van de banken in Spanje. Nou, later vandaag worden de resultaten van de stresstest voor banken bekendgemaakt. Bijna 90 Europese banken zijn aan die test onderworpen. En uit die test moet dan blijken of banken bestand zijn tegen de nieuwe crisis. De meeste banken doorstaan waarschijnlijk wel die test. Maar of dat ook voor alle Spaanse banken geldt, dat wordt betwijfeld. Rob Zoutberg, onze correspondent in Spanje. Rob. Maken ze zich op voor eventueel negatieve resultaten in Spanje? Ja, nou, Je ziet wat er gisteren gebeurde. De banken die beginnen zichzelf al in te dekken... nog voordat de test naar buiten komt vandaag. Twee banken, hoorden we gisteren... die zijn met het bericht naar buiten gekomen... dat ze gezakt zijn voor de test. Hè? Althans, dat ze dat vermoeden. Nou, Dan kan je ervan uitgaan dat dat zo gebeurd is. Maar ze geven daarbij aan in hun persbericht... dat als er nou minder strenge regels waren geweest... ze er wel doorheen zouden zijn gekomen. En dan zeggen ze er ook nog bij... we hebben ook zeker geen steun van de overheid nodig... Het gaat hier om twee banken, de Banco Pastor en de Catalunya Caixa. Dat is een, een, een lokale spaarbank uit Catalunya. Nou, volgens berichten in de Spaanse media hier falen ze uh, deze twee banken voor de test... omdat de buffers die zij apart zouden hebben gezet, juist om risico's op te vangen... niet worden meegeteld in de test die nu uh, gehouden is. Uh, de, die buffers die gelden niet, zoals het heet, als kernkapitaal om verliezen mee op te vangen... Maar misschien moet je nog iets anders zeggen. Er worden heel veel Spaanse banken al op voorhand nu genoemd... Hè, bij de uitkomst van die, van die test. Maar het is misschien ook niet zo raar... want een kwart van alle banken die getest worden... die komen hier vandaan, die komen uit Spanje. Ah, oké. Okay. En je had het over dat uh, Catalonia Caixa... Um, dat is een lokale bank. Het ja. zijn niet hele grote banken, begrijp ik? Nee, het zijn, het zijn kleintjes. Hè. Ze zijn helemaal onderaan een lange rij van banken, want we hebben er nogal wat hier in Spanje. Eén is een echte spaarbank, die Banco Pastor die ik net noem. Maar dan heb je dus die andere, hè, die Caixa, eh, Catalunya, Cataluña, Caixa. Die banken hebben hier altijd, die lokale banken, een combinatie met Caixa, Caja, een lokale bank. Nou, die, die Caja's die falen hier voor die test en dat hebben we trouwens de vorige keer ook al gezien. Rob, je gaf het net al aan. Uh, zij hebben wel voorzieningen genomen... maar die worden dan niet meegeteld. Ze hebben kritiek dus op een te strenge test. Dat past dan ja. ook niet helemaal in hun straatje. Ik de kritiek alleen van hun? Nee. We, we, gisteren kwam ook de Spaanse minister van Financiën hier naar buiten... om die banken te, ja, een steuntje in de rug te geven. Heeft ook al gewaarschuwd, heeft op voorhand al gezegd... hoor, is niet alle banken hier gaan door de test uh, heen komen. Uh, ze sprak gisteren in een interview met een Duitse krant... En toen zei ze dat 95% van de Spaanse instellingen zich vrijwillig... want dat blijft vrijwillig, hè, zich vrijwillig onderworpen heeft aan die test... en zegt, kijk naar Duitsland, daar is het maar 60%. En ze zei letterlijk, als wij dat Duitse voorbeeld gevolgd zouden hebben... en dus alleen maar, zeg maar twee derde van onze banken uh, hadden opgegeven voor die test... dan waren we daar net zo goed uitgekomen als Duitsland. Ja, dat is nu dus niet het geval. Ja, maar Vorig jaar waren het ook al een paar uh, uit Spanje, Spaanse banken... die niet door die test kwamen. Hoe kan mm -hmm. dat nou? Ja, nou, vorig jaar hadden we vijf banken die er niet, niet doorheen kwamen... Er zaten een Duitse en een Griekse bank ook bij. Die kwamen bij elkaar, eh, hou je wel dan vast... 3,5 miljard euro aan kapitaal tekort. Eh, maar nogmaals, hè, die lokale eh, spaarbanken... Die, die, die, die, die glommen echt op die lijsten. Die vielen ontzettend op. En echt kan je zeggen dat die banken... die lokale kagas het nog steeds heel moeilijk hebben. Eh, de bouwbel hier, dat is alweer een tijdje geleden... die is uit elkaar gespat. Maar de lasten, de investeringen die die lokale banken daarin hebben gedaan... die, ja, die torsen ze nog altijd met zich mee. Ja. Hoe slecht zou het zijn... voor Spanje, als er inderdaad een paar uh, banken niet door die test komen. Want ja, de economie in Spanje is natuurlijk niet heel florissant. Nee, maar je ziet hier ook, tenminste vorig jaar... Hè, de, de, toen die resultaten van die, ook die kleine banken bekend werden... die banken kwamen wel onder druk te staan. Ja. Maar het was ook niet zo dat de spaarders massaal naar de, uh, naar de geldautomaten gingen... of naar die banken gingen om hun geld daar weg te halen. Dan valt er nog iets anders op. Wat je ziet je dit soort berichtgeving, dit soort economische berichtgeving is dat het dan weer haast groter nieuws is, zoals ik het nu ook vertel... op de Nederlandse radio, dan hier, dan hier in Spanje. Want op een of andere manier is dit nieuws hier in het zuiden van Spanje... dit soort economische nieuws toch altijd dan weer een stukje kleiner? Rob Sandberg onze correspondent in Spanje, hoort u. Dan door naar Turkije, want daar is een opleving van het geweld... in het oosten van het land. Koerdische rebellen doden daar 13 Turkse militairen. Het was de bloedigste aanval op militairen in drie jaar tijd. Meteen na de aanval voerde premier Erdogan spoedoverleg... met het leger en de inlichtingendiensten. Correspondent Bram Vermeulen is in Istanbul. Bram, wat is er gebeurd? Deze aanval die is gebeurd tijdens een, een, een standaard legerpatrouille in Silvan. Dat ligt in het zuidoosten richting de grens met Irak. Je moet je voorstellen dat die soldaten daar vaak urenlang door de bergen... Met die metaaldetectors lopen, op zoek naar bermbommen, op zoek naar strijders van koerse afscheidingsbeweging de PKK is een zeer bosachtig gebied uh, en vervolgens zijn die soldaten in een hinderlaag gelopen. Ik begrijp dat ze in eerste instantie zijn bestookt met handgranaten en dat vervolgens vanaf hogere posities in die bergen het vuur is geopend op die soldaten en dat is uitgelopen op een bloedbad. zoals jij zelf al zegt 13 soldaten dood, zeven soldaten zwaar gewond en aan de andere kant uh, bij de PKK zijn ook zeven strijders uh, gedood. dus de koppen in de krant vandaag uh, een of zegt... Turkije huilt bloed vandaag. Uh, je ziet ook dat onmiddellijk onmiddellijk legers bij elkaar is geroepen... om te beraden op wraak. En dat dat nu met gevechtsvliegtuigen over die regio wordt gevlogen. Dus reken maar dat er in de komende 24 uur... nogal meer doden gaan vallen daar. Ja, Bram, nou dachten we eigenlijk dat de Koertische rebellie... niet zoveel meer voorstelde. <laughs> Nou ja, dat, uh, dat is ook uh, wel zo. De, de kenners zeggen, de PKK is inmiddels gereduceerd... tot een klein groepje van strijders van zo'n 2000 jongens... die uh, vooral in de bergen van Irak schuilen... en af en toe die grens overkomen. Dat is ook duidelijk hier gebeuren. Dit plaatsje ligt net over de grens met Irak... om dit soort aanvallen uit te voeren... Um, en ze zijn ook de hele tijd niet actief geweest. Bijvoorbeeld in de maanden gaande na de verkiezingen is het eigenlijk behoorlijk rustig geweest. Maar nu leeft het weer op. Heeft dat een, een aanleiding? Zie jij ergens een aanleiding voor het opleveren van dat geweld? Nou ja, de, kijk, er is, is in elk geval een politieke context. Uh, deze aanval vindt plaats tegen de achtergrond van oplopende spanning tussen de regering en de Koerden sinds die verkiezingen. Je moet nagaan dat bij de verkiezingen liefst 36 Koerdische parlementsleden werden gekozen. Dus ze zijn ontzettend succesvol geweest bij de verkiezingen. En er is ook een groot feest gevierd in het Zuidoosten. Maar vervolgens uh, werd duidelijk dat één van de gekozen parlementsleden niet in dat parlement kon gaan zitten... omdat hij nog een, altijd een gevangenisstraf uitzit... wegens beschuldigingen van terrorisme. Nou, de, het argument van die Koerdische parlementsleden is... ja, het parlementsleden heeft uh, politieke immuniteit... en moet dus onmiddellijk tot het parlement worden toegelaten. Nu dat niet gebeurt, hebben alle parlementsleden gezet... dan willen wij geen van allen in het parlement gaan zitten. En in deze impasse uh, hoorde je ook nog steeds berichten... van de leider van de Koerdische afscheidingsbeweging... Uh, Abdullah Öcalan, die zei... Ik wil gaan onderhandelen met deze regering. Ik wil rechtstreeks onderhandelen met deze regering. Nou, dat doet die regering niet. En dus is dit het resultaat. Maar ah, Eutjalan, die zit toch al jaren vast. Is dat <laughs> nog een factor van betekenis? Ja, ja dat, dat, dat probeert hij in elk geval zelf wel te zijn. Hij zit inderdaad uh, op een gevangeneiland, Imra, die helemaal in zijn eentje, waarvan waar vandaan hij voortdurend boodschappen de wereld instuurt. Dus je moet je voorstellen dat er met, door advocaten met bootjes wordt gevaren... en op het moment dat zij terug aan het vaste land komen... komen dit soort boodschappen weer naar buiten. En hij beloofde bijvoorbeeld Turkije te veranderen in een hel na de verkiezingen... als die niet wordt uitgenodigd voor rechtstreekse onderhandelingen. Nou, de regering die zegt niet te onderhandelen met terroristen... Uh, en hij lijkt dus zich met deze aanval aan zijn eigen belofte te houden om Turkije in een hel te veranderen. Tegelijkertijd lezen we in de Turkse kranten dat er wel degelijk contacten zijn achter gesloten deuren. Tussen vertegenwoordigers van de regering en de PKK en Öcalan. Dus misschien is deze aanval eerder een teken dat die onderhandelingen niet naar zijn zin verlopen dan dat er helemaal niet wordt onderhandeld. Vanuit Istanbul hoorde u Bram van Meulen. Ja, het is nooit goed. Hier was het te weinig, nu te veel. Regenwater voor toeristen en de waterschappen, hoor je zo meteen meer over. Eerst naar Erwin Hart voor de verkeersinformatie. Hoe het is op de weg, Erwin? Ja, nou, wat nog steeds het meeste opvalt is op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam... dat uh, gat in de weg waar, waar ze druk aan het repareren zijn. Ze hebben we al drie kwartier, hè? Ja, <laughs> het is inmiddels elf uur geworden. Oh, de, om elf uur uh, hopen ze klaar te zijn met die spoedreparatie. Ja, dat zei hij. Dat klopt. Marcel heeft gelijk. Uh, tussen Afrit Numansdorp en de Heinennoordtunnel 11 kilometer file. Dat, uh, dat is een flinke file. We zijn er zijn namelijk drie rijstroken dicht. Uh, wilt u uh, richting Rotterdam rijden op de A29... kunt u beter bij knooppunt Sabina uh, kiezen voor de Moedijkbrug. Dat is de A59, A17 en de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan gaan we nu naar Rotterdam... Want, daar dreigt nog altijd een schoorsteen om te vallen van zo'n 70 meter hoog. U heeft het gezien misschien, de beelden. De harde wind van gisteren veroorzaakte dat er een soort knik in zit, halverwege. Martijs van der Wiel staat bij die schoorsteen. Op veilige afstand, mogen wij hopen? Nee, ik sta er echt recht onder. Uh, oh, nou, dat wordt leuk dan. Dus, dus, Hou de microfoon ja, open. Het is, heel, het is helemaal niet afgezet. De toren van Pisa, van de Keilenweg, zou ik het maar even noemen. Keilenweg, beroemd... Uh, om andere redenen uit het verleden op een industrieterrein. Een uh, industrieterrein hier, een fabrieksterrein in uh, ontmanteling. De fabriek wordt gesloopt. De schoorsteen die zou ook worden gesloopt, stalen schoorsteen. Maar de milieugunning was nog niet rond, dus daar moesten ze nog even op wachten. Nou, de wind gisteren, die heeft een handje geholpen. Er hoeft niet gewacht te worden op de ambtenaren, want hij gaat zo snel mogelijk naar beneden. En dat is een, mooie, een mooi klusje voor de man, hè? Een Mooi klusje? Ja, mooi klusje, ja. ja. De mannen die hier vanochtend begonnen zijn om 7 uur met twee enorme kranen. Daar gaat u over, hè? Hele grote kraan, de grootste die er zijn in het bedrijf? In het bedrijf, wel, ja. Ja. ja. En de mannen van het aannemersbedrijf die hier al aan het slopen waren. En die gaan het bakje in. Helemaal die... hezen. Ja, helemaal okay. hezen. Helemaal uit Brabant. U gaat zo naar boven in het bakje. Nee, mijn collega die gaat mee. Naar boven. Oh, u heeft gelood? Ja. Nee, lood het helemaal niet. Maar hij wil het niet aan. Want dat is het idee: er staan twee enorme eentje om de bovenkant van de schoorsteen vast te snoeren. Nou, er worden twee gaten ingebrand en dan met kettingen wordt het ding vastgehouden. En de andere kraan hangt dus een bakje aan. En daar is dus niet over geloofd. Dat hebben ze al afgesproken wie er als eerste naar boven gaat. Een geel bakje met een lasapparaat erin. En daar moet dus een van de collega's, ik loop even naar hem toe... die moet zo dadelijk naar boven worden getakeld om het ding kapot te zagen. Oh, Ik zie dat hij nu een harnas aangemeten krijgt. Hij wordt helemaal ingesnoerd. Het moet allemaal veilig, hè? U mag eerst naar boven. Samen met, uh, met de collega van de Gieren. Ja, het zijn ringen, hè? stalen ringen van een kleine meter uh, breed. Allemaal opgestapeld. Dat vormt die schoorsteen. Hoe krijgt u dat nou uh, los? Die stalen ringen waar ik nu tegenaan kijk, dat is eigenlijk de isolatie. Ja. Oh, wat zit eronder? Uh, daar zit eigenlijk een stalen pijp in. Ja, moet u losbranden? Ja, die stalen pijp is dus de bedoeling dat we die doorsnijden met een snijbrander. Ja. Dat is uh, hoe dik, dat staal? Ja, ze schatten een centimeter of twee. Ja. Hoe lang bent u daarmee bezig? Eén keer zagen? Ja, een uurtje, anderhalf. Een uur? En dat moet om de hoeveel meter? Want u kan niet de halve schoorsteen in één keertje losbranden. De eerste sectie doen we vijf meter. En dan weten we het gewicht. En dan eventueel als die, de, de huiskraan het aankent, dan pakken we grotere secties. Ja. oh dan bent u nog een paar uur bezig. Ik denk dat we het een dag hier wel vol krijgen. Ja. Spannende klus? Het is dus niet alledaags dagen, nee. Ja. En hoogtevrees, heeft u daar last van? Uh, daar merk ik me dadelijk van egens. <laughs> waarom, waarom moest u als eerste naar boven? Ik had uh, kocht een strootje getrokken. Echt waar? <laughs> nou, hier wordt hij vastgemaakt met een grote karabiner. eenmaal vastgesnoerd en dan gaat hij naar boven en dan gaan ze zagen. Gaan we eens kijken of het lukt om die schoorsteen om te halen. De toren van Pisa van de Keilenweg. Martijs van der Wiel is daarbij en zelfs heel vlakbij. Maar het gaat allemaal heel beheerst daar in Rotterdam. Nou, en het heeft ook niet alleen hard gewaaid, het heeft ook geregend... maar dat is u vast niet ontgaan. Uh, was het eerst te droog en nu is het weer te nat. Het is nooit goed met het weer, we zeiden het al. Maar al die regen zorgt er wel voor dat de waterschappen... opnieuw maatregelen moeten nemen. Zoals het onder water zetten van een polder. Joris van der Kerkhof zag dat gebeuren gisteren in de buurt van Delft. Tussen de zwet en de polder. Tussen het te hoge water en het weiland waar vanochtend nog koeien stonden... Er staan zo'n zes, zeven mannen met elkaar te praten en te kijken naar het water wat onder en door stroomt. Keihard stroomt. En ze hebben plezier. de dappere hè? Jullie. Ja, jullie. Nee, jullie zijn dapper dat jullie in ja. de regen staan. het zakken met de schouders een beetje naar voren. De wind en de regen trotserend. Is er geen weer voor, hè? Is er geen weer voor? Nee, maar juist door dit weer gebeurt dit. Ja, ja, het raakt we hebben natuurlijk in 1998 op de poortrek onder water gestaan. En toen was het juist aan deze kant ook heel erg kritiek dat het dak zou springen en zo. Dus ja, sindsdien zijn er heel veel maatregelen genomen. Nu zie je dat het gaat gebeuren, zeg maar. Ja, in 1998 stond hij onder in 2008. Is dit, dit gebouwd zodat het water de in kan lopen? Dat gaat dan tien jaar overheen. Ja, we hebben natuurlijk tien jaar tijd nodig gehad om alles te realiseren. Voordat, het, eh, voordat de maatregelen van hem konden worden, ook financieel gezien. Ja. En u hebt het gevoel, dit is oké? Okay. Dit is goed, hier is het voor je. We hier, hier, hier, wel hier betalen we voor je. Nee, dat kunnen we kwijt. Nou. En dat is ook wel belangrijk. Wat vind je het mooiste eraan? Dat het groen van het weiland langzaam grijs van het water wordt? Of hier, wat hier onderdoor stroomt? Nee, dat het aan die kant goed gaat. Ja. De... En aan die kant, dat is het... Ja, dat, dat is en dus dat, dat, dat het daar goed gaat. En, gaat goed. en, ja, nou. en hoe, hoe hebt u het langzaam hoger zien, zien worden? Hebt u een moment gedacht van, ga nou ingrijpen? Of jullie zijn te laat? Nee, nee, nee. Ik vertrouw er met z'n allen erop dat elefant inmiddels in de midden zo staat is om het zelf in te schatten, wanneer ze maatregelen nemen. Het dus, ja, is natuurlijk niet de plek waar het nu gebeurt, hè? want er zijn natuurlijk ook drie plekken in het westen waar water uh, geparkeerd wordt. Zeg maar. en ze hebben op een gegeven moment ook alles uitgebaggerd, dus je hebt gewoon veel meer waterbuffer dan voorheen. Daarom had ik dus zoiets van, als je tijd gaat uh, spuien... Niet nodig en uh, kan best zijn dat ze nu de speeltje aan het uittesten zijn. He? Ze hebben nu een reden, oh, het staat wel heel hoog, hè? Ja, maar, het staat wel hoog, maar niet extreem hoog. Kijk, 13 jaar geleden kwam het hier gewoon over de dijk, stond nog 20 centimeter hoger, 30. Stond het gewoon gelijk en door die hele sterke westen-noordwestenwind spoelde het eigenlijk gewoon over de dijk, werd er overheen gestuurd. De mensen van het Hoogheemraadschap zeggen zeker te weten dat het nodig is. Ja, ja, ik kan me voorstellen, ja. U kijkt ook een beetje argwanend. Hè? Ja, maar goed. Nou ja, kijk, we wonen zelf in het dorpje Het Woud, ja. dus dat betekent ook dat wij ook we moeten zorgen dat wij ook uh, droge voeten blijven houden. En daardoor zeg ik, oké, okay, dit soort plannen zijn wel, wel, wel goed. En uh, Alleen, ja goed, je, je moet ook eens kijken wanneer zeg je het in, wanneer zeg je het niet in. Hè? Nou, nu, vandaag, 14 juli. Ja, precies. Hè? En toen was het uh, 14 september 1998. Toen zeiden ze van, uh, oeps, hadden we nou maar een dijk. Maar goed, zo is het de natuur, hè? Mooi, hè? Ja, zeker. Maar het is ook leuk om die elementen mee te maken. Vindt u het erg dat ik weer naar binnen ga? Ik ga, ga maar lekker naar binnen, hoor. Ik ga ook zo de droge kamer opzoeken. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Zo klonk dat gisteravond bij de polder bij Den Hoorn. Hanneke Heeres is van de Unie van Waterschappen. Oh, heer, goedemorgen. Goedemorgen. We het al, op meer plaatsen zijn er uh, problemen waar... Ja, klopt. Nou, de, eerste, de grootste problemen zijn toch wel in de regio Haaglanden. Ik zie ook net op het, op het nieuws dat daar de meeste regen is gevallen. En uh, wij hadden naast heel veel regen ook, ook extreme windstoten. Ik woon zelf in Scheveningen en ik liep met mijn hond buiten. Nou, die wilde al heel snel weer naar binnen. Dat is, uh, dat is niet, uh, niet normaal. Overal omgevallen bomen, et cetera moest zelf mijn kelder uh, leeghozen. Nou, dat is oh. echt, uh, echt extreem. Ja. En op andere plekken in het land, uh, zoals uh, op de Veluwe zelfs... Uh, in de buurt van, uh, van Amersfoort, daar zijn ook allerlei maatregelen genomen... extra pompen geplaatst, uh, de overloopgebieden... waar we net deze een reportage over hoorden. Nou, die kunnen we heel goed uh, gebruiken op, uh, op dit moment. Die zijn... Uh, die zijn eigenlijk uh, ontstaan uh, nadat we in de jaren negentig ook een periode van, uh, van extreme wateroverlast uh, hebben gehad. Toen, uh, toen de problemen met name uh, rond, uh, rond uh, Nijmegen en uh, ook in het, uh, in het zuiden van Nederland zich voordeden bij overstroming van de Maas uh, en dergelijke. En toen is er in Nederland bedacht dat er uh, overloopgebieden zouden moeten komen. Nou, daar zagen we dus, uh, zo, hoorden we zojuist van ja. dat dat inderdaad werkt, die, uh, die strategie. Het heeft ook iets, iets ja, bizars misschien wel, hè? dat uh, we nu de overloopgebieden alweer nodig hebben... om het water, het vele water, kwijt te kunnen. Terwijl we, nou, volgens mij, twee, drie weken geleden... het nog hadden over de enorme droogte en de problemen die bijvoorbeeld de boeren daarmee hadden. Ja, ja het, is, het is allemaal heel extreem op dit moment. Alhoewel we vorig jaar... Uh, ...ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Dat was alleen iets, uh, iets later. Dat was in augustus. Toen hadden we ook eerst extreme droogte... ...en daarna uh, nat, nat, nat. En het leek of, of we in augustus al in de herfst uh, zaten. Nou, mm -hmm. daar moest ik gisteren ook even aan denken... ...toen ik een extra trui uh, aantrok... Ja. En uh, ja, dat, ik, ik denk dat dat toch wel een nieuwe trend is. Uh, als, we, uh, als er iets uh, met het weer in Nederland gebeurt... dan is het, uh, is het toch, toch wat, wat warmer, uh, wat kouder, wat natter... wat heftiger dan, uh, dan voorheen. Zo, ja. zo voelt het al dan. Ja, wat betekent het voor de dijken? Want de dijken waren tijdens de droogte in gevaar. Hè? Want dan, dan raken ze leeg. Die spons wordt ja, dan, dan uit. Dan. Ja, die die ja. droogt dan ja. uit. En nu krijgen ja. ze zoveel water te verwerken. Is dat dan wel goed? Ja, die kunnen dat wel hebben, hoor. Oh. Uh, en, en we zijn er nog niet met de Veendijken. Er moet nog een, uh, een hoop water bij om of ze helemaal op het, op het goede volume te krijgen. Dat gaat nu wel helemaal, helemaal de goede kant op. Goed. Nou, hartelijk en dank. Het is, het is ook nog heel bizar, want bijvoorbeeld in, uh, in Brabant, in de buurt van Eindhoven, is er nog steeds watertekort, ook nu. Ja, dus het is hier en daar toch nog te droog. Ja. Nou, mevrouw Herens van de Unie van Waterschappen, die de eigen kelder vol heeft staan... Ja, veel niet meer. Mee, ook de niet de meer. Nou, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Dankjewel. En een uh, zonnige dag. Ja, ja. Dat hopen wij ook. Ja, hopen. Graag. <laughs> dank u wel. Vijf minuten voor half acht. Um, ja, het zonnetje schijnt niet echt voor Robert Geesink. Ik kende gisteren een enorme inzinking op de Toemerle. Moest hij alles en iedereen laten gaan? Zelfs de hulp die hij kreeg vanuit zijn eigen ploeg. Hij kwam uiteindelijk als 77ste binnen op bijna 18 minuten. Geesink merkte al snel dat het niet goed ging.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 Robert Gezink. Tja, hij klinkt best down. Hank Cox sprak met hem. Uh, meer over Gezink en de tour vind je op onze website, nos.nl. En meer trouwens ook over een uurtje. Hè. Dan hebben we de tour ontwaakt tot negen uur. In Hollanda betalen jullie alles met la PINPASA. Maar in Zorrevergote en Spanje betalen jullie Hollanders ineens met de contante geld. Waarom is dat? Mira, mira, mira, mira. Overal waar men hier de Maestro logo zit, kan men gratis met la PINPASA betalen. Net als thuis. Dus ook les albondigas en patates paravas minder stappen sparen. Si? Zie, andele, andele. Si. Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl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 Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven? Kijk op Maestro.nl voor de voorwaarden, Radio 1, het NOS Journaal. Kredietwaardigheid Amerika weer in het geding. En enorme marihuana kwekerij in Mexico opgerold. Het is half acht goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. Opnieuw heeft een kredietbeoordelaar gewaarschuwd dat het overgaat tot verlagen van de triple E-status van Amerika. Deze keer is het Standard Poors. Gisteren kwam Moody's al met dezelfde mededeling. Die verlaging is een gevolg van de ruzie in de Amerikaanse politiek. Democraten en republikeinen zijn in gesprek met president Obama, maar ze kunnen het niet eens worden over een oplossing voor de enorme staatsschuld. De republikeinen willen absoluut geen belastingverhoging. Als er niet voor 2 augustus wettelijke afspraken zijn gemaakt over het schuldenplafond, komt Amerika in betalingsproblemen. En mocht de kredietstatus omlaag gaan, dan wordt het bovendien duurder voor de VS om geld te lenen. Natuurlijk had de mededeling van Standard Poor's ook effect op de beurs. De cijfers stonden op Wall Street bijna de hele dag in het rood. Niet alleen de waterschappen hebben het druk met het slechte weer. Ook voor de brandweer geldt droogte veroorzaakt net zoveel problemen als regen. Het kwam gisteren met bakken uit de hemel... en dat resulteerde in ruim 200 meldingen van stormschade, regenschade. In Den Haag viel de meeste regen, de brandweer. Een tak die uit een boom viel op de Konradkade... waarbij twee mensen gewond zijn geraakt en ook vervoerd zijn naar het ziekenhuis. Een incident in Pijnakker waarbij er een sloot...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 De nabestaanden en slachtoffers van 11 september... zijn mogelijk ook afgeluisterd door de Britse tabloid News of the World. Hun telefoons werden mogelijk afgetapt. De FBI onderzoekt die klachten nadat Britse kranten melden... dat het mediabedrijf van Rupert Murdoch zich ook in de VS... bezig hield met wantpraktijken. Volgens de krant zijn politiemannen in New York betaald... om telefoongegevens door te spelen. In Groot-Brittannië ligt dat bedrijf van Rupert Murdoch zwaar onder vuur... vanwege beschuldigingen over illegale afluisterpraktijken. De venezolaanse president Hugo Chávez moet opnieuw onder het mes. Binnenkort vertrekt hij naar een gespecialiseerde kankerkliniek in Brazilië... waar die zal worden behandeld. En de president vertelt er alles aan te doen om de strijd tegen kanker te winnen. Ik aan de de en Chavez had niet alleen slecht nieuws, hij eindigde het gesprek met een vrolijke noot. Ti, quiero, Chavez, die is net terug uit Cuba, waar hij naar eigen zeggen is behandeld aan een tumor in de bekkenstreek. In Boston zijn vanmorgen twee vliegtuigen van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines... tegen elkaar gebotst tijdens het taxiën. De vleugel van een Boeing 767, die op weg was naar Amsterdam... raakte de staart van een kleiner vliegtuigje. Eén passagier had na de botsing last van nekklachten... en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Inzittende van het kleine toestel lag uh, te slapen en voelde opeens een schok. Well, Ik was eigenlijk klaar om te nemen. We voelden felt the een and uh, en een loud bang... And...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 En in Mexico is een van de grootste wietplantages ooit gevonden, ruim 180 voetbalvelden bij elkaar vol met marihuanaplanten. Daar werkten tientallen mensen aan die gigantische productie. Plantage in het noorden van Mexico was nooit eerder opgevallen omdat de planten grotendeels onder een zwart net in de schaduw stonden en vanuit de lucht was niet te zien dat het om marihuanaplanten ging. De drugs worden vernietigd in Mexico. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Met 22 tot 24 graden in het binnenland is het zeker niet koud te noemen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Daarna blijft het wisselvallig in Nederland. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen het Ringvaart, Aqueduct en Hoofddorp. Twee kilometer door een ongeluk. Ook op de A8 file Zaandam richting Amsterdam... tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein, drie kilometer... En dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is een spoedreparatie aan de gang vanwege een gat in de weg. Tussen Afrit Niemansdorp en de Heinenoordtunnel nu 11 kilometer file, want drie rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via de Moerdijkbrug. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journal. U kunt ons volgen via internetnos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. Vanmiddag is de loting van de Champions League... tenminste voor de derde kwalificatieronde. En daaraan doet FC Twente mee. Maar goed, kan FC Twente de thuiswedstrijd in de goalsvesten spelen... na het gedeeltelijk instorten van het dak van het stadion vorige week? Dat gaan we vragen aan Jan van Halst, manager Algemene Zaken van FC Twente. Meneer van Halst, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Um, het is een uh, enorme ravage in het stadion geweest. Hoe is dat nu? Is, is, is het op tijd klaar voor de Europese duels? Uh, nee, dat, dat niet. De ravage is nog precies hetzelfde. En dat heeft ermee te maken dat wij overgeleverd zijn aan uh, diverse onderzoeksinstanties die een onderzoek nog niet hebben afgerond. En wij hopen daar vanmiddag wat meer over te horen. Want ja, die, die wedstrijd die nadert, uh, nou, daar hebben we al een beslissing over genomen. Dat we die elders gaan spelen, maar zelfs de competitiewedstrijd is al onder druk. En waar kunt u dan naar uitwijken? Ja, in het verleden hebben we al een keer uitgeweken naar Emmen. Maar dat was voor de play-offs uh, voor de Nederlandse competitie. Nou, dat, uh, die zijn niet Europa-cup-proof, om het maar zo te zeggen. Uh, we hebben ook een keer uitgeweken naar uh, Gelderdoom. dus daar hebben we nou contacten mee. En uh, met het stadion van Svauken 04 in Kelsen, hier, hier ongeveer een uurtje vandaan van rijden. En daar hebben we hele goede contacten mee. Dus daar voeren we nou gesprekken mee om te kijken uh, uh, wat de mogelijkheden zijn. Ja, meneer Van Hals, in de Duitse media was al het bericht dat Twente naar Gelsenkirchen zou komen. Is dat, nee, nog, nee, dat nee, nog niet nee. zeker? Nee, nee, nee, nee. We zijn er wel heel liefdevol ontvangen van de week. Dus uh, en, ja, we, we hopen vandaag uh, de uitsluitsel over te krijgen. Want zo, zoals u net al aangaf, de loting is, hè, dan moeten we wel aan de tegenstander aan kunnen geven in welk stadion we spelen. Ja, En u hoopt daar inderdaad vanmiddag meer over te horen. U zei dat al. Is er dan geen enkele termijn aangegeven waarop dat onderzoek is afgerond en wanneer ze met herstel zouden kunnen beginnen? Nee, nee. Dat, dat is gewoon afhankelijk van, uh, van de onderzoeksresultaten. En... Uh, uh, van de ja, complexiteit van, uh, van de oorzaak. Nou, we hebben uit de wandelgangen wel gehoord dat er uh, wat meer duidelijkheid aan het ontstaan is. Maar uh, echt, die 17 weten we nog niet. Ja, en, en, dus u weet ook niet of het erin zit of gewoon het dak hersteld gaat worden. Of dat u dit seizoen dat toch zonder dat deel van die tweede ring moet doen? Nee, inderdaad. inderdaad. En dat is wel heel lastig. We zijn echt overgeleverd aan, uh, aan allerlei uh, instanties. Uh, heel begrijpelijk overigens, hoor. Maar dat is wel heel lastig. Want ja, onze, onze competitie staat wel op het punt te beginnen. Onze Europese competitie, maar ook de landelijke competitie komt wel gauw aan. Ja. Ja. Wij moeten ons toch prepareren op, uh, op allerlei zaken die komen gaan. Ja, lastig zo, hè. Um, uh, op wie hoopt u trouwens in de derde kwalificatieronde? Laten we het even over voetbal hebben. Uh, oh, even even omschakelen. Ja. Um, ja, nou ja, ik, ik, uh, wij hopen. Nee, sterker nog, wij, wij, wij, wij voelen dat we het een beetje in onze stand verplicht zijn om een ronde verder te komen. Als je kijkt naar de clubs die, uh, die, die we nu kunnen treffen, dan uh, zitten er wel wat tussen bij waarin dat zou moeten kunnen. Het is een gevaarlijke uitspraak, nou, ook, ik nou doen. Um, en dan sport, dat lijkt ons de meest laag. Dat is een, uh, een Turkse club, goede club is dat, die hebben het goed gedaan afgelopen jaar. Dus uh, daar hopen we eigenlijk niet op, om maar een heel ander antwoord te geven op uw vraag. Oké. Okay. Nou ja, misschien gaan ze wel uit. Je weet het niet vanwege de problemen in Turkije. Ja, ja, inderdaad. Ook dat is allemaal ongewis. Ongewisse wereld, die voetballerij. Dank. En succes met het stadion vooral. Jan van Hals, manager Algemene Zaken op, op. van FC Twente. Dan naar de Tour. Hij stapt niet af, maar gaat nu misschien wel voor de dag. Succes in Robert Geesing. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Maar hij klonk net in het interview, wat we van hem uitzonden, niet zo erg vrolijk. Gaat hij echt wel door, denk je? Ja, hij gaat wel door. Hij gaat wel door. En dat, uh, dat vond men bij de, bij de ploegleiding. En uh, de manager, de grote baas van de ploeg, die zullen dat ook nog wel eventjes uh, met hem besproken hebben, denk ik. En hij heeft veel tijd en energie ingestoken. Hij heeft dat mogen doen. Daar heeft hij daar de tijd voor gehad. Er is een ploeg om hem heen neergezet. Ja, en dan kun je het, zoals hij zelf zegt, ook niet maken om uh, zomaar de handdoek in de ring te gooien en, uh, en te, de toer te verlaten. Het uh, was een beetje gelaten stemming gisteravond bij, uh, bij, bij, uh, bij de ploeg, bij uh, Geesink zelf, bij de ploegleiding verder ook. Um, en nu moeten ze het inderdaad gaan hebben van dagsucces. Dus ze hebben al een dagsucces met Luis Leon Sanchez, maar de knop moet ook bij de andere rijders om. En dan maar proberen om nog een, een rit te winnen, want de klassementen uh, die zijn, uh, die zijn naar de vaantjes. Ja, ja, eventjes nog over Geesink. Is, is hij misschien toch nog wat te, ja, te jong uh, om al die druk aan te kunnen? Want er werd nogal wat van deze man verwacht, hè? Ja, er werd, er werd wat van hem verwacht. Maar goed, die verwachtingen hebben ze, hebben ze zichzelf ook, uh, ook opgelegd natuurlijk. Maar inderdaad, er werd, er werd wat van hem verwacht. En dat mochten we ook, want vorig jaar was het heel goed gegaan uh, mm -hmm. in de Tour de France. En als je dan intern of binnen de ploeg zegt van... we, we hopen op een beter resultaat ervoor... Ja, ja, dan kom je al snel bij die top 5. uit... Um, of hij daar te jong voor is, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij dat inmiddels wel aankan. Hij heeft uh, tegenslagen gehad, uh, zowel privé als uh, in deze Tour. En uh, misschien dat dat nog een beetje meespeelt... maar dan ga ik me op een gevaarlijk terrein ja, begeven... Ja. want dat is, uh, dat is speculeren, dat doe ik liever niet dan. Hoort Gezing weg. De andere klassementstoppers, um, ja, die hebben zich toch ook niet echt... in de kijker gereden gisteren tijdens die loodzware etappe. Is, is daar een verklaring voor? Het was kijken, kijken, kijken. Maar uh, Samuel Sanchez is toch de nummer 4 van de Tour van vorig jaar. En die wint iedere de etappe, maar staat al op een grotere achterstand. Uh, tot grote vreugde van de Basker. En het is geen eens een bask, want hij komt uit Asturië, het is een import maar, uh, maar inderdaad, inderdaad Frank Sleck, die Sleck, Basso komt daardoor. Uh, ze keken lange tijd naar elkaar. Um, uh, Frank Sleck gaat nog in de aanval, pakt 20 seconden. Het gaat allemaal om seconden daar in dat, uh, dat algemeen klassement. Maar ik denk dat ze ook met het oog op de Alpen die nog komen... en de rit van morgen misschien wel naar Plateau de Bijen... nog niet heel veel hebben durven uh, prijs te geven en te laten zien. Maar dat Contador bijvoorbeeld 13 seconden verliest op Andy Slack, ja, dat is toch wel weer een teken aan de wand. Ja, en dat uh, Thomas Leclerc na gisteren nog steeds in de gele trui... Uh, vandaag weer van start uh, mag gaan voor de rit naar Lourdes... ja, dat is echt een, uh, een prima prestatie... want die beet zich vast in de wielen van, de Contador, en, van Contador en van Evans... En verkleert dus nog steeds in het geel voor Frank Slack, Evans nu op de derde plaats, dan Andy Sleck. En komt daardoor op bijna twee minuten van Evans en Andy Sleck. Dus het ziet er slecht uit voor de Spanjaard. Ja. En wat verwacht je van vandaag? Um, richting Loerders met een venijn in de staart naar 110 kilometer. De Col d'Abisque. Ja, het zou wel eens een rit kunnen worden um, voor een, een groep aanvallers... die goed kunnen klimmen, zeg maar. Uh, want de top van de Obisque ligt op 42,5 kilometer van Lourdes. Uh, van de finish dus. Dus dat betekent dat het eigenlijk uh, te ver is echt voor de klassementsrenners om aan te vallen. Want daarna volgt uh, een hele lange afdaling. En eigenlijk in drie fasen naar, uh, naar de finish toe. Dus, dus het zou me niet verbazen als er een grote groep gaat rijden. met jongens die allemaal wel aardig goed een berg overkomen. en uh, dat daar uiteindelijk de winnaar uitkomt. Wat het betreft ik uh, verwacht ik weer meer van de rit van morgen naar Plateau de Beien. Want dat is weer aankomstberg op. Ja, precies. Nou, we, we zien het vandaag en horen het. Sebastian Timmerman, dankjewel weer. Inmiddels is hij vijf maanden weg, Hosni Mubarak in Egypte. En toch zijn de demonstranten nu weer terug op de pleinen. Hoort u zometeen meer over. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. 24 kilometer staat er in totaal nu in Nederland. Dat is het toch meer dan we hadden verwacht vanwege de vakantie. Maar dat komt ook uh, voornamelijk door die spoedreparatie op de A29... bergen op Zoom richting Rotterdam. Uh, tussen Afrik-Numansdorp en de Heindenoordtunnel, 12 kilometer... Je kunt beter omrijden via de Moerdijkbrug, zoals gezegd. En op de A35 nu Enschede, Enschede richting Almelo. Tussen Borne West en Knopend Azenlo, twee kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nog altijd hebben honderden boze Egyptenaren hun tenten opgeslagen op het Tagierplein in Cairo. Ze zijn ontevreden over het tempo waarmee de oude politieke elite plaatsmaakt voor nieuwe gezichten. Het is alweer ruim vijf maanden geleden dat president Mubarak werd gedreven. 11 februari, weet u het nog, was een dag van ongekende vreugde in Cairo. De revolutie was geslaagd, zo leek het. Maar ja, wat is er sindsdien eigenlijk veranderd? Iemand die het allemaal van dichtbij meemaakte... en destijds ook verslag deed voor ons vanuit Cairo... was journalist Kees Gavendaal. Woonend in Cairo, maar nu even een paar dagen in Nederland... en nu bij ons in de studio. Welkom. In wat, Goedemorgen. Voor, in wat voor toestand... Verkeert Egypte op dit moment? Hoe zou, hoe zou je dat omschrijven? Uh, niet zo ernstig als in het buurland Libië en het andere buurland Syrië. Maar in een deplorabele toestand. Economisch zeer slecht. Het holt achteruit. En uh, teleurstelling. Teleurstelling alom. Want Mubarak is dan weg. Hij uh, zit in zijn vakantieoord in het zuiden. Maar verder is er niets veranderd. Zijn er geen nieuwe gezichten te zien in er top... is een militaire dictatuur, daar kunnen we lang en kort over praten. Een pure militaire dictatuur met, uh, laten we zeggen, een uh, naar huis gestuurd parlement. Politici op de achtergrond zijn bezig om de uh, politiek opnieuw te organiseren. Want er zijn verkiezingen aangekondigd, voor het eerst in 30 jaar vrije verkiezingen. In september, gaan die plaatsvinden. Die zijn inmiddels uitgesteld. Oké. Okay. En uh, verder gaat het economisch heel slecht. En daar heeft de man in de straat mee te maken. Prijzen gaan omhoog, de werkloosheid is gigantisch toegenomen. Ook weer door dat er tienduizenden arbeiders teruggekeerd zijn uit Libië. Waar het buurland, waar veel uh, Egyptenaren werkten en het geld dus naar huis stuurden. En al met al is er dus een situatie ontstaan... waarbij er een soort uitzichtloosheid is voor de mensen op straat. En die verkiezingen, waarom zijn ze uitgesteld? Omdat uh, men het oneens is over de snelheid waarmee de verkiezingen zouden worden gehouden. De uh, moslimbroedergemeenschap die altijd achter de schermen georganiseerd was. Laten we maar heel eenvoudig zeggen vanuit de moskee georganiseerd was. Die moslimbroederschap die heeft uh, de zaken voor mekaar. Maar allerlei nieuwe partijen die opgericht worden... Die, ja, die hebben geen, geen achtergrond, geen bestaan gehad. Dertig jaar lang waren partijen verboden. En die mensen die zeggen... ja, we moeten wel eerst onze uh, verkiezingscampagne goed kunnen voorbereiden. dan dus nou, gaat het economisch, met name economisch dan slechter... maar in het dagelijks leven gewoon slechter... omdat dat oude regime van Mubarak verdreven is? Nee, omdat het vertrouwen weg is. Ja, er vallen allerlei vaste waarden natuurlijk dan weg. Ja. En, en je kunt, kijk, dat het regime weg is, is goed. Maar het regime is uh, formeel weg, maar feitelijk niet. Het apparaat is er nog. Alle, er zijn niet plotseling op allerlei belangrijke functies nieuwe mensen gekomen. Nu, uh, de, de grote organisatie rond binnenlandse zaken... politie, veiligheidsdiensten en dergelijke, die wordt nu... Een klein beetje ontmanteld. Er ja, zijn 600 agenten ontslagen bijvoorbeeld. Ja, ontslagen met pensioen gestuurd. Ja. Want de minister van Binnenlandse Zaken weigert ze te ontslaan. Maar dus je krijgt nog wat aardig centjes mee, bedoelt u? Ja, en, en er zijn natuurlijk allerlei spanningen. De militairen die, die willen dan uh, vreedzaam met die demonstranten omgaan, zoals dat dan formeel heet. Maar tegelijkertijd zeggen de militairen ja, maar uh, we laten ons niet aan de kant schuiven. En ondertussen, we gaven het al aan, blijven mensen op dat Tagierplein met hun tent? Ja, zijn vorige week vrijdag weer begonnen. Maar ja, groeit dat verzet of zijn dat, is dat mondjesmaat? Het, dat... het verzet is een dag of uh, tien geleden weer opnieuw begonnen. Met vorige week vrijdag, het gebeurt daar altijd op een, op een vrijdag, de vrije dag: uh, de nieuwe bezetting van het Tagierplein. Inmiddels is er een wetgeving die is al door de militaire dictatoren... een aantal uh, maanden geleden afgekondigd dat je mag niet demonstreren... Mm. als het de economie schaadt. Dat houdt dus in dat uh, het best mogelijk is dat er ingegrepen gaat worden. Maar het, uh, het Tahrirplein, het symbool van het protest... het symbool van, van uh, ja, de mensen die ontevreden zijn... Uh, is bezet en dat betekent dat uh, een groot gedeelte van de business, de, de middenstand, de, de, ligt stil. Want daaromheen, die zakenlui, die kunnen geen kant meer uit. Maar is het dan denkbaar dat dat vergelijkbaar wordt met zoals we hebben gezien vijf maanden geleden? Zo groot? Ja, het is al zo groot. Kijk, er wordt ontzettend gauw gesproken over miljoenen. Als er vier of 500.000 mensen op het en de omliggende uh, straten zijn, dan is het uh, echt massaal vol daar. Mm. Maar er wonen wel 80 miljoen mensen in Egypte. Hè? Dus het blijft een, een, een kleine club ten opzichte van de totale bevolking. Maar nou, die demonstranten, hebben ze een punt? Ja, natuurlijk hebben ze een punt, want het gaat ze niet snel genoeg. Maar mag je wel verwachten dat het zo snel gaat als zij graag zien? Nou, je mag verwachten dat een, een, een, een regering die er onder supervisie van de militairen nu zit, een tijdelijke regering, maatregelen neemt, wetten verandert. Dus u, en dat u, u vindt ook dat dat niet. veel te langzaam gaat? Het gaat nogal langzaam, ja. De, de strijd tegen de corruptie bijvoorbeeld is nog niet van de grond gekomen. En corruptie is er, groot en klein. En dat zul je ook in zo'n land niet makkelijk wegkrijgen. Nee, maar u zegt wel, daar kun je echt morgen mee beginnen. Als je dat wil aanpakken, kun je ja. het gaan doen. ja moet je met name de, de, de overheidsorganisaties moet je zuiveren. Ja. Hoe is het met Mubarak? Weet u dat? Want u zegt dat Moe, hij zit Bark, zijn advocaat, zegt uh, zo iedere week uh, wel een keer dat hij uh, zeer ongezond is en dat hij uh, kanker heeft... en niet voor uh, de rechter kan verschijnen. De rechtszaak is aangekondigd voor 3 september... maar ik betwijfel sterk of dat zal doorgaan. Want iedere keer is er uitstel. Vanwege uh, die reden, dat, uh, dat is aangedragen dat de, hij niet gezond zou ja, zijn. Ja, en op de achtergrond uh, machtsverhoudingen. Hè. Kijk, want dan, moet, dan heeft hij dus nog steeds invloed? Heeft absoluut over. invloed. Want uh, niet, misschien persoonlijk minder... maar het leger accepteert niet dat... Dat mensen van dat niveau dat die in één keer uh, aan de kant geschoven worden. Laat staan dat er met ze afgerekend wordt in een rechtszaak. Dat is uh, zeer twijfelachtig, ja, of dat gaat gebeuren. Er zijn een paar ministers veroordeeld. En veertien uh, dagen daarna kwam er een hogere rechter. En die zei dat de procesgang niet correct was geweest. En uh, werd vervolgens uh, de straf: één minister 30 jaar. Over een city in het buitenland, die is gevlucht met uh, een dikke portemonnee onder zijn arm. En uh, die uh, rechtszaken, die moeten dus overgedaan worden. Dus, ja, en zo zie je dat de mensen op het regierplein zeggen... ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, ja. En, en dat leger, de macht van het leger... Uh, want die demonstranten vragen ook aan het leger... Uh, st stap op, doe een op, stap, stap opzij op, op, op, en laat de interimregering... of laat een burgerregering dat overnemen. Zit dat er niet in? Dat zit er niet in, het leger zal niet zonder meer de macht overgeven aan een niet gekozen burgerregering. Er is geen parlement. Het leger heeft het parlement naar huis gestuurd. Ja. De enige geruststellende gedachte is... dat het leger onder absolute invloed staat van de Amerikanen. En de Amerikanen willen naast de, de ellende die zich nu afspeelt... in Syrië en in Libië, waar, laten we maar rustig zeggen... Uh, het geweer en de, de kogel... Uh, iedere dag volop uh, ja. te zien is, uh, willen de Amerikanen geen rotzooi in Egypte. En het leger hangt aan een touwtje van de Amerikanen. Zonder de Amerikanen kan het leger niks. Ja. Hoe teleurgesteld is de gewone Egyptenaar die niet op het Tahirplein staat? Heel erg, omdat de Egyptenaar die in, in de stedelijke gebieden woont... dus die afhankelijk is van een inkomen, uh, van een baan die is er alleen maar op achteruit gegaan. Kijk, er zijn grote delen van Egypte waar mensen wonen... die hun eigen groenten verbouwen, die wat kippen hebben. De, de niet-geld-economie. En die redden zich wel. De lonen zijn erg laag in Egypte. 80% van de mensen verdient werkelijk heel, heel weinig. Maar als je buiten de stad woont, dan, dan red je je wel... Maar in de steden, de, dus dan praten we over Alexandrië, Suez, uh, uiteraard Cairo, daar is uh, de teleurstelling zeer groot. En gaat het economisch heel erg slecht. Het hemt is nader dan de rok. Meneer Straverdaum, hartelijk dank voor uw komst. Ik denk dat we u de komende maanden nog wel eens bellen. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Veel strafzaken lopen vertraging op door lange wachttijden bij het Pieter Centrum. De gemiddelde wachttijd voor verdachten die voor onderzoek naar het centrum zijn gestuurd... is in korte tijd enorm gestegen, naar 23 weken. Dat schrijft Dagblad Trouw. De langere wachttijd komt volgens het Pieter Centrum door een forse toename van het aantal meldingen. aanmeldingen. Een duidelijke verklaring daarvoor geeft de krant niet. Al zeggen strafrechtadvocaten dat de toenemende weigering van verdachten... om mee te werken aan psychisch onderzoek, ook wel een rol speelt. En daardoor is er dan meer tijd nodig om goede rapportages. Te maken. De Griekse financieel-economische crisis leidt hier in Nederland... tot lagere hypotheeklasten, dat meldt de Telegraaf. Een aantal hypotheekverstrekkers heeft de afgelopen dagen... de rentetarieven met een tiende procent verlaagd. Grote banken zouden van plan zijn dit voorbeeld te volgen. De lagere hypotheekrente is het gevolg van de dalende rentes... op de Nederlandse kapitaalmarkt. De laatste tijd kiezen beleggers eerder voor Franse, Duitse... of Nederlandse staatsobligaties dan voor Griekse of Italiaanse... De Nederlandse mededenkingsautoriteit, NMA, reageert blij met de onverwachte daling. Als de tarieven omlaag gaan, nodigt dit uit tot meer concurrentie op de hypotheekmarkt, zegt de NMA in De Telegraaf. Ja, volop aandacht in de kranten voor de dramatisch verlopen twaalfde etappe van Robert Geesink. Nederlands hoop vervlogen, de Telegraaf. Eh, de Volkskrant moet ik zeggen. Trouw schrijft, toerdroom Robert Geesink valt in duigen. De Varsevelder werd gisteren op een achterstand van 17 minuten en 44 seconden gezet van de gele trui. De Telegraaf spreekt dan inderdaad van een bijltjesdag voor Nederland. De de Pyrenee-rit kostte niet alleen Geesink de witte trui. Ook Johnny Hogeland raakte de bolletjes trui kwijt. Hogeland denkt dat hij niet in staat is om deze trui deze tour nog te doen. Te pakken. Fresh from the crater koopt de Jagada Post... boven een foto van een berg in rook en lava. Mount Lacon op het eiland Sulawesi... is na dagen van toenemende activiteit uitgebarsten. Meer dan 2500 mensen zijn al geëvacueerd. De autoriteiten verwachten dat de komende dagen... veel meer mensen hun huis moeten verlaten. Volgens inwoners van een nabijgelegen plaats... klonk het in het begin als een uitbarsting van onweer. Een student zegt... mensen raakten in paniek en we voelden de temperatuur oplopen. En daarna zagen we de hete, smeulende lava... Naar buiten spuwen. Andere bewoner zegt dat zijn hele huis en de hele straat is bedekt met een dikke laag as. Op de website van BBC News aandacht voor staking bij BBC News. Vakbondjournalisten hebben vandaag het werk neergelegd... om te protesteren tegen ontslagen bij de BBC World Service... vergelijkbaar met de wereldomroep in Nederland. Daar wordt een nog onbekend aantal journalisten ontslagen vanwege bezuiniging. Niet alle journalisten bij de BBC zijn vandaag uit de relatie... maar volgens de stakers gaat het publiek er zeker wat van merken. De directeur van de BBC is teleurgesteld trouwens over de actie. Uh, ze noemen het shameful schandelijk dat de vakbond... een staking uitlokt om een handjevol banen. Tot zover het mediaoverzicht. Zo duidelijk gaan wij het hebben over uh, grote bedrijven... die een gevaar kunnen opleveren voor de Nederlandse samenleving. U hoorde gisteren dat het uh, daar niet goed gesteld is met het veiligheidsbeleid. Meteen meer daarover.